9 uur. De Radio 1 Sportzomer. Deborah Blekkenhorst en Robert Meder. De Sportzomer op Radio 1 met veel gasten. Dit uur praten we over taken taken maar. De hockeyer heeft keihard uitgehaald naar de bondscoach. En vrouwenvoetbalcoach Vera Pau vertelt over haar avonturen in Rusland. Eerst het nieuws van NOS met Mark Visser.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 Roger Federer heeft voor de zevende keer Wimbledon gewonnen. De Zwitser versloeg de Brit Andy Murray in vier sets. De spanning was om te snijden. Het was voor het eerst in 76 jaar dat er een Brit in de finale stond van Wimbledon. En Federer had als inzet de evenading van het recordaantal van zeven Wimbledon-titels... en de eerste plaats op de wereldranglijst. En met zijn overwinning op Murray is dat dus gelukt. Krijgt er nog het weer, verspreid over het land enkele buien. Vooral in het noorden met onweer. Het koelt vanavond af tot een graad of 14.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Henk Lubberding heeft weer een haarscherpe analyse over de etappen in de Tour vandaag. En hier in de studio te gasten de oud-hoc is de Margie voetbalcoach Vera Pauw en tennisexpert Tjerk Bochstra. En we hebben een hoop te bespreken met hen. Hier zijn Deborah Blekenhorst en Robert Meder. Eerste verkiezingen in Oost-Timor, want die zijn rustig verlopen. Dat mag bijzonder genoemd worden. Vandaag werd duidelijk dat de partij van de premier Guzmau de meeste stemmen heeft gehaald. Correspondent Michel Maas. Gusmao's partij is de grootste geworden. Maar vertel even, wie is die ook alweer? Ja, Gusmao was de belangrijkste leider van het verzet tegen Indonesië. Oost-Timo was 25 jaar bezet door Indonesië. En in 99, 1999 kwamen ze uh, door een referendum los van Indonesië. En Guzmau, die werd toen de eerste president van het land. En vijf jaar later, in 2007, werd hij premier... En dat is hij nu dus weer geworden. Ja, kijk, ik zei het al, uh, het is uh, rustig verlopen. Dat is bijzonder. Wij zijn daar natuurlijk, wij zijn dat gewend dat het rustig verloopt. Maar hoe bijzonder is het daar dat uh, die verkiezingen rustig zijn verlopen? Nou, het is zo bijzonder dat de Verenigde Naties er een soort uh, testcase van hebben gemaakt. Want de afgelopen keren is het iedere keer tot geweld gekomen in, in Oost-Timoor. Want dat kleine landje dat, uh, dat heeft niks anders dan een geschiedenis van, van bruut geweld, van bloedbaden, van. Uh, Burgeroorlog en ja, 2007 was het weer mis. En al die tijd heeft de VN uh, een soort uh, vredesmacht in Oost-Timor gehouden om de orde te bewaren. En ze hebben gezegd van nou, als het nu rustig blijft, dan kunnen we die vredestroepen eindelijk eens weghalen. Dus uh, ja, voor de Verenigde Naties, maar ook voor Oost-Timor, was dit een soort bewijs dat Oost-Timor eindelijk op eigen benen kan gaan staan. Ja, tien jaar geleden al onafhankelijk hè, van Indonesië. Uh, het kan dus nu op eigen benen staan, zeg je. Hoe onafhankelijk is het land nu? Nou, het is niet echt onafhankelijk. Het heeft altijd die hulp van de VN nodig gehad. Niet alleen militair, maar ook allerlei andere hulp, zoals uh, uh, hulpprojecten om de regering te, uh, op te leiden, om ambtenaren op te leiden. De VN heeft enorme bedragen geïnvesteerd om van Oost-Timor een echt landje te maken. Maar uh, ja... Uh, dat is het nog steeds niet. Het is straatarm. Het is uh, echt afhankelijk van de grote buurlanden Indonesië en Australië. En, en zonder die buurlanden en zonder de hulp van uh, de Verenigde Naties... Ja, is het eigenlijk uh, nauwelijks levensvatbaar. Ja, goed. Uh, de veerners, die gaan er dus weg. Wanneer gaan ze weg? Plannen zijn nu om uh, binnen zes maanden alle troepen daar weg te hebben. Dat zijn 450 militairen en dan nog zo'n uh, zo 800 andere uh, veiligheidspersoneel, waaronder politiemannen en zo. Ja. Dus uh, binnen zes maanden moeten die weg zijn. Oké, okay. dankjewel Michel Maas.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 Andrew Gold en and Never Let Her Slip Away. Taka Takema heeft een week na zijn geruchtmakende verwijdering uit de Olympische hockeyselectie keihard uitgehaald naar bondscoach Paul van As. En de belangrijkste uitspraken hebben we even op een rijtje gezet. Het is aan de bondscoach om een selectie samen te stellen. Alleen als je toch afspraken maakt als, als manager onderling van de, van de ene naar de andere, waar teammanager Jan van Bomen overal bij is geweest... En die afspraken vervolgens niet nagekomen worden. Dat is waar de echte pijn zit. Teleurgesteld, als uh, sporten wil je altijd uh, het hoogst haalbare halen. Je moet elkaar gewoon blind kunnen vertrouwen. Op het veld moet ik weten wat mijn teamgenoten doen. En daarbuiten is het ook, uh, ja, moet je elkaar ook kunnen vertrouwen. En dat is inderdaad uh, naar mijn gevoel niet gebeurd. Dat hij niet uh, zijn afspraken is nagekomen, dat, uh, dat verwijt ik hem zeer zeker. Ja, Margit Theo, we hadden het er al even over. De boosheid, de teleurstelling, uh, be begrijpelijk ook. V vond jij het een verrassing dat hij niet meeging? Nou ja, ik, ik ben vooral benieuwd, wat zijn dan die afspraken? Is daar nog op doorgegaan? Hij, hij zegt nu drie keer dat de afspraken niet na zegt. Welke afspraken? Dat ze buiten het veld wellicht hebben afgesproken... dat hij toch mee mocht, mits... maar dat daar uiteindelijk niet aan is toegegeven. Ja, ik, ik weet het niet, ik, ik ken ze niet. Nee, ja, dat vind ik nog wel belangrijk, want ik denk niet dat dat de afspraak is. Want een bondscoach gaat pas op het einde als hij de, de 16 maakt of de 18 die dan meegaan, Ja, dan weet iedereen het. En voor die tijd weet in principe niemand het zeker. En zo heeft hij natuurlijk wel een groepje om zich heen die hij vertrouwt. Zeg maar, de, de vijf waar hij het meest mee overlegt. En die zijn altijd wel redelijk zeker van hun plaats. Maar het wordt echt pas dan gezegd, dus dat kan niet die afspraak zijn. Ik ben wel benieuwd welke afspraken die het dan wel over heeft. Maar ik vind het wel een, een heel ongeloofwaardig verhaal geworden... en, en heel slecht ja, voor een wie? team. Van wie? Van de bondscoach? Ja, ik vind, het, ik vind het niet heel handig van een bondscoach. Uh, dit. Sowieso uh, creëert het heel veel onrust om een team drie weken voor te spelen. En ja, dat vind ik al, al een hele stom beslissing. Ja. Vera, Vera Pauw, je bent uh, zelf uh, lijster van diverse teams geweest... maar dan in het voetballen. Stel, stel, stel, stel je in staat voor die situatie. Wat, uh, snap je het snap je van de bondscoach? Leuk. Nou... Weet je, het is, je, ben, je zit niet in, in dat team. Je weet niet wat er allemaal heeft plaatsgevonden. Je weet niet hoe, wel, inderdaad welke afspraken er zijn gemaakt. Nee, ja, maar los daarvan. Stel, Je twijfelt over het functioneren van hem. Van de buitenkant van zou je denken dat juist de grote sterren... daar kies je voor of daar kies je niet voor. En, en, maar... Ja, nogmaals, we zijn geen onderdeel daarvan. Dus we kunnen daar eigenlijk heel weinig over zeggen. Heb je het wel eens meegemaakt met een speelster? Dat je een bepaalde afspraken hebt gemaakt... maar dat toch kwam dat je ze niet na kon komen... en je een speelster bijvoorbeeld moest teleurstellen? Nee, de, de, de, zeg maar de, de, de grote sterren. Nee. Nee, dat is op het moment dat ze, dat ze erbij gehaald werden. Ik heb toen een periode gehad met Daphne Koster, de aanvoerster... waarin wat, ja, wat wrijving zat en daar zijn moment dat ze zich beschikbaar stelde voor het nationaal team, ja, toen zijn we gewoon aan het werk gegaan. Maar toen ben ik wel heel duidelijk geweest inderdaad dat zij, kreeg ook de aanvoerdersband, klaar. Dan ga je even zitten en dan praat je met elkaar, zodat dat in ieder geval niet meer in de ja. weg staat. Ja, Helder zijn. Maar nogmaals, ik weet niet wat er in dat team nee. is gebeurd. Ik kan alleen dus maar praten over de situatie waar ik leiding nee, aan heb Maar je ging. zei het met de sterren niet, zei je toen. Maar heb je het dan met anderen wel uh, gehad dan? De niet-sterren? En er zijn natuurlijk speelsers die uh, een periode... die je erbij had om te kijken hoe ze zich ontwikkelen. Jonge speelsers die wellicht nog even uh, afvallen... en later wellicht nog uh, er weer bij komen... die gewoon nog niet goed genoeg zijn. Dat kan. Ja. Maar, maar ja, het is, het, het, het is een hele moeilijke situatie om over te oordelen. Ja, overigens hebben we net even contact met Tim Steens gehad. Dat is degene die... Uh, we hebben net even gebeld om mm -hmm. uh, uh, te horen of die vraag inderdaad is gesteld. De vraag is inderdaad wel in orde gekomen, maar die wilde niet geen antwoord op geven. <tiek> je? Dat wordt Na de spelen wordt, dat, uh, wordt daar meer duidelijkheid over gegeven aan zijn kant. Ja, Dat, ja, vind, ik de, kan dat vind ik dan het... ook weer vaak. Hij ja, kijkt er ook heel verbaasd bij. Ja. Ja. Nee, ja, ik, ik begrijp het niet. Da, da, welke afspraken ja. er gemaakt zijn? Ja, de wets, de, de, uh, Tim heeft uh, het aan de orde gesteld. Wat voor afspraken zijn er dan gemaakt? Hij wilde niet op reageren. Daar komt hij op, wel op terug na de spelen. Okay. Dat vroeg hij aan Takema? Ja. Ja, hij wil natuurlijk ja. ook niet, niet voor nog meer onrust zorgen. Maar ja, als je dan reageert en je zegt dat dat de reden is... dat de afspraken niet nagekomen nou, worden... dan moet je zeggen wat voor afspraken het zijn. Je had anders niet gereageerd? Al, ja, je mag wel reageren dat je boos bent. En, en, en, maar ja... Als je niks kan zeggen, zeg dan niks. En ik, bovendien, ik vind niet terecht of onterecht dat Taak is afgevallen. Want daar ben ik het met je eens. Dan moet je in het team zitten. En ze zijn natuurlijk al eerder afgevallen. Zowel Teun de Noor als Taken Taken. Maar waarschijnlijk omdat ze nou ja, net iets minder hun tackleback liepen. Of misschien iets minder goed waren in het spel. Teun heeft nog wel eens uh, de hand ervan. Om misschien iets minder mee te doen in, in onbelangrijke wedstrijden. Gaat het overigens wel mee. Teun de Noor? gaat het nu wel mee. Dus ze zijn allebei teruggekomen. De bondscoach kijkt het dan aan. Ze zijn allebei weer uh, bij de selectie gevoegd. Ondanks dat ze redelijk definitief waren Afgevallen, dan kijkt de, de bondscoaches aan en beslist hij bij een van de twee dat hij toch mag blijven en de ander dat die niet mag blijven. Dan is er natuurlijk iets gebeurd intussen tijd waardoor het uh, Teun de Nooijer de boodschap begrepen heeft en heel hard is gaan knokken. En, en taken maar op een of andere manier niet gedaan heeft... wat ze dachten dat hij zou doen in de tijd dat hij... Ja, terwijl de, de Nooijer ook nog eens geblesseerd is. Dus die heeft ja. nog niet eens zijn allerbeste kunnen laten nee. zien. Nee. Maar ja, ook dat weet je niet. Nee, Althans, dus Dat is heel bij moeilijk om daarover te oordelen. Ja. Maar overigens is het wel zo, want toen hij besloot om die twee eruit te zetten... Uh, mm. heb ik hem zelf hier in de studio gehad. En toen heb ik echt op hem doorgevraagd. Ja, maar wat als nu... Want ze gingen op trainingskamp naar Australië en mm. ze maakten een rondje. En stel nu, het gaat helemaal mis. En toen zei hij: Ja, nou, dan is de kans dat ze toch misschien nog wel terugkomen. Hij hield de deur wel altijd open, dus hij heeft het nooit definitief dichtgegooid. Nee. Nee, het werd ook een beetje het werd breder uitgemeten in de pers. En toen werd het ineens toch definitief. En terwijl en Teun als Staken lazen eigenlijk meer in de pers van... het is wel definitief dat we eruit zien. Dat was natuurlijk al een beetje vaag. Ze dus had daar beter een, een wat stelliger antwoord op kunnen geven. Uiteindelijk haalde hij ze terug. Ja, en dan kan je denk ik niet zo laat iemand weer af laten vallen... tenzij er echt iets heel heftigs gebeurd is. Ja, en dat weten wij dus niet. Nou, ja. los van wat er afgesproken is, wat doet dat gejojo echt met, met een topsporter? Want je zei al, ja, hij moet niet voor nog meer onrust zorgen, maar die onrust is er nu al. Ja, ja nou ja, ik, ik sprak wat jonge mensen van, uh, van de ploeg uh, toevallig uh, en in de laatste bijeenkomst, de teamoverdrachten uh, voordat ze naar Londen gingen. En die hebben allemaal zoiets van: We hebben het afgesloten, we moeten nu door, we moeten nu, zijn echt nu een team. Ja, en daar, daar druipt natuurlijk wel een beetje van af dat je dat moet zeggen. Dus ik vroeg wel een beetje doors dus van, ja, maar hoezo dan? Want hoe is dat dan onderling? En kan je optrekken aan andere mensen die, die ook al langer erbij zitten? En praat je daar onderling over? Ja, en de, ik heb het gevoel dat er niet zo heel veel over gepraat wordt. En ja, dat is gewoon niet goed voor tot een eerste, team. Tot de eerste werd het wat verloren. Ja, precies. En dan, dan komt van buitenaf al een beetje dat graven. En dan wordt het misschien wat losser zand. En dat is gewoon heel gevaarlijk. Ik zou nu, drie weken voor die tijd, gewoon dan echt alles met elkaar uitspreken. Jack Bochstra, je bent natuurlijk Davis Cup captain geweest. Kan je je voorstellen dat, uh, dat je dat als coach doet? Dat je wel niet, wel niet doet? Nou, ja goed, je hebt natuurlijk wel spelers waar je aan twijfelt. En dat is nu natuurlijk ook het geval. He, in eerste instantie had hij zoiets van, nou, die wil ik niet bij de ploeg. En later weer wel. Maar nu heeft hij er waarschijnlijk weer... Als laatste keer over nagedacht en uiteindelijk de beslissing genomen om hem niet bij de ploeg. Maar ja, waar het om gaat, wat Margit zegt, is wat zijn die afspraken? Dat ja. is onduidelijk, dus wij zitten te speculeren. Ja. Maar we weten eigenlijk niet waar het over gaat. Ja, het kan zijn dat hij heeft gezegd, jullie mogen, oké, okay, ik geef jullie nog een kans. Want uh, ik zie jullie graag willen en we kunnen ja. jullie ook wel gebruiken. Dus pak ja, nu goed, je kans in de niet, komende is niet de tandem, hè? Die komen wel, Het is niet zo dat, dat ze beide wel of beide niet. Ze, ze kunnen nee, wel. Nee, nee, nee, nee, maar ze hebben waarschijnlijk dan, dat denk ik dan hardop, allebei een kans gekregen. Ja, en hij heeft, de een heeft toch nou, gegrepen het. en de ander heeft hem gewoon niet gegrepen. Dat en, en, uh, en klaar? Dat, dat zou kunnen. Maar ja, ik, weet je... Het is sowieso rijkelijk, misschien is het ook niet zo laat, denk ik... om nu een, een, een, uh, een team samen te stellen. Want hoe eerder dat wellicht bekend is... hoe prettiger en rustiger je voorbereiding ook is op zo'n uh, zo toernooi. Maar ja, weet je, ik denk ook als topsporter... weet je ook van, st want straks moet je een elftal opstellen... en er zijn er ook weer een paar die net buiten de boot vallen. En dat hou je natuurlijk toch altijd in een, uh, in een teamsport. Mm -hmm. En zelfs in een Davis Cup met tennis hou je dat ook. Dan heb je wel een, een, een, allemaal individualisten. Maar daar moet je ook een opstelling maken. En er zijn altijd mensen teleurgesteld. En ja, hoe duidelijker je daarover bent, hoe beter op een gegeven moment zo'n team ook kan functioneren. Hoe kan je het beste zo'n slecht nieuwsgesprek brengen? Nou, vooral direct en duidelijk en uitleggen waarom je bepaalde keuzes maakt. Weet je? En mensen zullen het altijd met jou eens zijn en er zullen altijd mensen zijn die niet met jou eens zijn. Maar uiteindelijk ben jij degene die daar de keuze moet maken. Daar ben je vraag gesteld. Maar je en... moet het ook op tijd doen, vind ik. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, goed, dan voor moet de je de met elkaar rest. afstemmen wat ja. is op tijd. Weet je, dat, dat, dat ja, is ja, gewoon de, de vragen. Vragen. Dat weet je Veer, niet, korter op, korter op dat toernooi vallen altijd de laatste paar af. Ja. Want je zal toch in iedere linie nog een extra speler nodig moeten hebben... in de voorbereiding voor blessures. Of juist omdat ja. je het nog niet helemaal, dan, nu helemaal uit bent. Maar nu sta ik ook iemand die, maar... die een belangrijk is bij de corner. En de corner is iets wat je elke dag misschien wel twee keer traint uh, op finesse. En, en trainen, trainen, trainen. Dat die stopt, dat, dat slaan, dat dat allemaal op elkaar afgestemd is. En ja, dan is het wel een beetje laat. dus het kan natuurlijk zijn dat je dan op een men denk, ja, maar de corner was de laatste uh, toernooi niet zo goed. Stoff heeft hij wat minder gepresteerd. Geloof uh, drie corners uit de 25 of zo. Terwijl hij normaal bijna één op één of misschien één op twee maakt. Dus ik kan me best wel voorstellen dat dat ene extra ding, waardoor hij wel mee zou moeten gaan. Want het is niet de beste hokker hier op de positie, maar hij heeft dat ene extra ding. Ja, als er dan iemand anders is die ook een goede corner heeft. en dan begint te wikken en wegen. Je denkt, ja, maar we krijgen wel veel doelpunten tegen, doordat hij in het veld staat. Maar ja, dat zijn allemaal dingen die je al weet. Ja, ja, dus die je weet dat je ook zelfs heel eerder ja. aan kunnen geven. Ja. Ja. En dat ja. vind ik belangrijk. Je, je weet de reden niet, je weet niet wat de achterliggende gedachte is. Ja, nee. ja, dat, dat dus het is van. heel moeilijk nee. om te oordelen. Dat weten we na de, de spelers. Dus. Ja, vind ik ook. Ja. Maar ja, ja. ja. het is niet zo. Ik heb uh, voor het EK uh, Jessica Turnier het slechte nieuws moeten vertellen. Die uh, speelde al dertien al jaar in het nationaal team. En ja. zij had blessure achter, uh, na blessure, en blessure, heeft het gewoon net niet gered. Het is vreselijk om het te moeten zeggen. Wanneer, wanneer, wanneer heb je het haar verteld? Um, nou, Dat was uh, ook drie weken voor het EK. Maar die redden het dus niet vanwege... Nou ja, dat ze gewoon niet meer beter was dan iemand anders. En um, dat blijkt hier niet uit. Nee. Alleen, ik kan me voorstellen, als we toen zo in de picture hadden gestaan... zoals uh, de hockeymannen nu in de picture staan... dat ook allerlei verhalen eroverheen uh, zouden zijn gekomen. Ja. Ja. Dus je, je weet het niet... Je, je, je moet daar niet uh, op speculeren over speculeren vind ik zelf. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Stuck in the van as far away as I possibly can. Stuck in a moon. So far away Ik couldn't.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 Get the heroes, the little rain I'll stick by. Here of the Liverpool rain, I'll stick by you forever. Liverpool Rain was dat. Uh, van Raccoon. Het is uh, vijf voor half tien. Volgens mij uh, tijd voor Henk Lubberding. We hebben een nieuwe message. In de Radio 1 Sportzomer de Tour vandaag. En Ja, daar is hij Vandaag een etappe over 157,5 kilometer op het oog. Een korte etappe, maar de schijn bedriegt, want er zaten zeven beklimmingen in. Eén van de vierde, één van de derde, vier van de tweede en ook nog eentje van de eerste categorie. In de afdaling sloeg de Fransman Pino zijn slag. Hij reed weg bij zijn medevluchters en kon in de afdaling mooi zijn voorsprong behouden. Voor die razende klas achter hem. Dag Henk. Goedenavond. Goedenavond. Vanaf de eerste kilometer direct werd hij eigenlijk gewoon meteen aangevallen. Is dat zoals jij het graag wil zien? Nou, ik denk dat iedereen dat heel graag ziet dat er uh, actie is. Maar Voight was wel de grote animator natuurlijk. En dat houdt je dan ook nog 50 kilometer stand. Nou, of was er radiocheck? Uh, ja, maar dat zegt eigenlijk al heel veel. Die man is supergoed. Want er worden mensen van achteren gelost. Dan kun je dus over nadenken hoe slecht zijn die gasten of hoe goed is Voight. En van de andere kant blijf ik dan wel nuchter kijken... en dan zie ik, uh, uh, ja, die sky die worden eigenlijk geen moment nerveus. Pozenhagen en Knees hebben eigenlijk de hele tijd de boel gecontroleerd. Een minuut, twee minuten, uh, maximaal drie minuten hebben die gasten gehad. De kopgroep wordt veel te groot. Er springen mannen naartoe. Maar ze blijven allemaal heel rustig en heel cool. En ze gebruiken eerst de mensen op die ze, ja, die ze het eerst moeten opgebruiken. En ja, ja ik vind het een, een tactisch goed spel... Maar alleen wij denken, ah, dat wordt zo gigantisch hard gereden. Ja, dat wordt wel hard gereden. Maar wanneer er dus twee renners voor kunnen rijden voor een groep van veertien... ja, dan, dan snap ik wel dat in die groep van veertien uh, geen tempo zit. We zagen ook vijf Nederlanders voorheen, bij een kopgroep. Veel ja, Nederlanders zagen we zo. Ik ben vandaag. heel blij dat ik Nederlanders zie. Eindelijk. Maar, maar wat levert het uiteindelijk op? Niets. Helemaal Niente. niets. Nou, en ik vind, het, uh, ik vind het een hele goede poging. En dat, zo hoorde het ook, ik had het gisteren al voorspeld... dat dit een etappe is waar je, uh, ja, waar je, waar je weg moet wezen. En waar een grote kans ligt. En of je nou tien seconden op de streep hebt of, uh, of een minuut... dat maakt allemaal niet uit, maar je, je, je hebt kansen. Alleen, ik snap dan één ding niet. Dat is een beetje overmoed, denk ik. Wanneer er al twee rabo's meer voorop zitten in een groep... dat dan Loudens er ook nog naartoe moet rijden. Dan denk ik, nou, dit is wel een beetje overmoedig. Wat levert dit nou eigenlijk op? Spanje nou maar. En als uh, Mollema en Kruiswijk het niet af kunnen maken. Ja, jammer dan. Maar Spanje nou voor een volgende dag? Want uh, na de rustdag zijn er ook nog weer dagen. Dus het is dan niet klaar. Dus dat, dat vind ik dan weer niet tactisch. Maar goed, uh, we hebben ze gezien. En dan zijn we geloof ik al heel blij. Ja, dat maar... heeft ook met voetbal te maken, denk ik. Want we waren, ook, waren we ook allemaal in de eerste week al stil. Ja. Maar Henk, het is toch gewoon klaar met de Nederlanders? Nou, het hoeft niet klaar te zijn. Qua uh, etappe-overwinningen moet je dus uh, op achterstand staan. En daar staan ze nu ver genoeg. Dan mag je wegblijven. En dan mag je wegblijven, maar dan moet je wel met mensen voorop zitten die je kunt kloppen. Of die je de berg op af kunt rijden of op de streep kunt kloppen. Uh, ja, dan moet je wel de goede benen hebben die dag. Als je ze niet hebt of je speelt eigenlijk ja, een beetje de, de tweede viool erachter... Ja, dan denk ik, uh, blijf zitten en uh, gok op een andere dag en stel je plannen bij. Ja, maar goed, in het klassementen zijn ze klaar. Want zoals jij het nu beredeneert, dat is mooi. Zou je bijna bewust op achterstand komen... om meer kans op een etappe te, uh, te hebben? Ja, je zou bijna denken dat Geersing dat gedaan heeft. Maar ja. ik geloof het niet. Want dan laat je, niet zo, je laat je niet zomaar zo vroeg al dan lossen. Dan doe je dat wel op de laatste klim. Ja, ja die jongen die is helemaal geknakt. En dat is wel heel, uh, heel bedenkelijk. Dat je eigenlijk zo ver terugzakt. Dus dat is niet alleen lichamelijk. Maar mentaal knakt er ook iets in hem. En hij geeft dat dan ook heel voorzichtig aan in een interview. Ja, eh, ik kan er slecht tegen dat ik... Eh, als ik val, ja, dan heb ik er geen, eh, geen, geen, geen, geen, geen, geen gevoel meer op van uh, hoe lang gaat dit duren. Of uh, ja, ik weet niet hoe ik dat precies moet zeggen. Maar ik, ik heb er dan zoiets mee van... Laten we Geersink niet meer voor het klassement laten rijden. Laten we gewoon rijden voor wat die waard is. En probeer etappes te winnen. En zonder druk en dan hopelijk een keer zonder valpartijen. Ja, rolt hij misschien toch nog eens in een Tour in het klassement eruit, Maar dit, dit is wel zorgwekkend. Ja, dan maar een etappe. Ja, Wat moeten we dan voor morgen verwachten, Henk? Een tijdrit van meer dan 41 kilometer. Nou, de eerste Nederlander die ik vandaag ook uh, in, de, in de frontlinie heb gezien in het begin. Dat was Luwe Westra. Die heeft zich daarna die weer rustig wezen. houden. Want die dacht ook van, ja jongens, ik kan wel meeharken hier van voren. Maar die ga ik niet kloppen. Die ga ik op die laatste klim zeker niet afrijden. Dat voelde ze dan toch aan de benen. Ja, en die denkt van, ja, laat ik het nou in de tijdrit maar laten zien. Want op de Olympische Spelen moet ik ook een tijdrit rijden. Dus dat is het een goede krachtmeting. Dat is de enige Nederlander. En de rest die zal weer gewoon zo rijden dat ze op tijd binnen zijn. En de krachten sparen. Hopelijk voor een goed resultaat. En de klassementmannen. Ja, daar gaan we nu zien of, of, of Wiggins werkelijk de betere tijdrijder is als Evans. Ik skaat dat wel zo in, zoals ik het nu, nu toe zo gezien heb. Maar uh, het zal tussen die twee gaan. En aan de andere kant is uh, Tony Martin rijdt niet voor niks met zo'n polsje nog rond. Dus ja, die, die wil toch breukje. nog iets bewijzen ten opzichte van kanselara. Ja, die wil nog even doorgaan uh, ondanks zijn blessure, ja. Henk, we gaan het zien morgen of Wiggins ook uh, op de rustdag nog steeds uh, met de gele trui is. Dankjewel, tot morgen. Oké. Okay. Tot morgen. Het is iets na half tien. Het NOS Nieuws met Mark Visser.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 Als bondscoach is hij de opvolger van Laurent Blanc. Die vertrok na het EK, waar Frankrijk in de kwartfinale werd uitgeschakeld. Nieuwe coach Deschamps werd in 2010 met Olympiek landskampioen. En als speler haalde hij met Frankrijk de Europese en de wereldtitel. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. En we hebben zometeen veel te bespreken met Marcella Mesker. Want Federer won dus vandaag voor de zevende keer Wimbledon. Maar eerst, de Russische president Poetin wil dat er een groot onderzoek komt... naar de overstromingen rond de Zwarte Zee. Inmiddels is duidelijk dat er zeker 150 doden zijn gevallen... in de regio rond de stad Krasnodar. Poetin bezocht dat gebied vandaag, correspondent Geert Groot-Koerkamp. Geert, ja, Poetin liet zich vandaag dus zien. En dat is eigenlijk sneller dan we van hem gewend zijn... bij bijvoorbeeld vorige rampen. Wat betekent dat? Uh, ja, dat was behoorlijk snel en dat betekent denk ik dat hij uh, ja, zijn lesje heeft geleerd. Uh, want bij die vorige rampen, die je noemt, nou de eerste was dan de, de, het zinken van onder Ramonderzee Koersk 12 jaar geleden. Uh, toen had hij heel veel kritiek over zich gekregen dat hij uh, op zijn vakantieadres bleef, dat hij niet meteen kwam kijken. Nou, nu is dat we dat wel gaan doen. Um, en dat heeft ook mee te maken, denk ik, dat uh, ja, we hebben gezien dat sinds uh, eind vorig jaar zijn populariteit toch begint af te kalven. Dat, uh, hij is weliswaar gekozen voor een nieuwe ambtstermijn, maar uh, dat hij heel erg op zijn tellen moet passen. Dat hij eigenlijk een soort uh, slappe kort moet bewandelen. Dat hij zich geen vergissingen kan veroorloven. En ik denk dat ze een actie daar hebben gezegd. Ga maar meteen nu. Dan hebben we dat in ieder geval gehad. En dan krijg je dat in ieder geval niet over je heen. Ja, goed voor je populariteit. Hoe vreed ook uh, met zoiets natuurlijk. Waarbij veel mensen uh, overlijden. Uh, hier in Nederland wordt in dit soort gevallen de onderzoeksraad voor de veiligheid dan uh, wel meestal ingeschakeld. Er wordt er bijna wetenschappelijk naar gekeken. De onderste steen moet boven. Hebben ze in Rusland ook zoiets om dit te bekijken? Nou, uh, ja, we moeten afwachten wie, uh, wie er dan aan het onderzoek wordt gezet uh, waar Poetin uh, het over heeft. Uh, we hebben natuurlijk in het verleden ook gezien dat bij bepaalde rampen, bijvoorbeeld die, het gijzeldrama in Beslan, dat er een, uh, een lid van het parlement werd aangesteld als hoofd van een commissie die dit allemaal ging onderzoeken. Maar uiteindelijk uh, bleek dat de uitkomst van dat onderzoek uh, weinig te, te maken had met wat er werkelijk was gebeurd. Uh, en het was vooral een soort politieke uitspraak die, uh, die bedoeld was om de bezittende macht zeg maar, uit, uh, uit de wind te houden. En uh, de vraag is wat, er, wat nu gaat gebeuren. Wat ik in ieder geval zien is dat het ministerie van Rampenbestrijding, dat nu actief is met, uh, met het, uh, uh, het verlenen van hulp uh, aan de mensen daar. Dat men daar ook al zegt van, hé, hey, uh, hoe is dat eigenlijk zo gekomen? Uh, waar was het geen goed waarschuwingssysteem? En dat is eigenlijk precies een van de belangrijkste kritiekpunten van de mensen. De plek ook, dat men niet op tijd is gewaarschuwd voor uh, die enorme waterhoost die er aan zat te komen. En hoe dat, dus, hoe dat dus komt, hoe dat dus kwam, dat is een van de speerpunten van het onderzoek. Maar er wordt vast over gespeculeerd. Er wordt over gespeculeerd. Uh, het heeft er ook deels mee te maken dat het systeem wat er bestond uh, nog uit de Sovjet tijd dateert. Er dus schijnt een sirene te zijn afgegaan, maar die heeft niemand gehoord. Uh, dus... In de huizen zelf, daar was geen, uh, geen alarmsysteem, wat je natuurlijk wel zou moeten hebben in dat gebied. We moet niet vergeten dat tien jaar geleden in 2002 ongeveer hetzelfde daar is gebeurd. Toen zijn er 60 mensen omgekomen. Er is ook een uitgebreid onderzoek geweest, maar er is helemaal niets mee gedaan. En Dat is ook de kritiek van een aantal experts nu. Die zeggen van ja, men is ervan gegaan uh, in, uh, in Moskou bij de regering dat dit soort rampen maar heel zelden voorkomen. Misschien eens in de 100 of 200 jaar, dus we hebben nog genoeg tijd. En Dus is er gewoon helemaal niets gedaan om, om uh, meteen maatregelen te nemen. En dat heeft uh, nu zeer ernstig opgebroken. Ja, met als gevolg een nieuwe tragedie. In Nederland heb je dan ook meestal nog uh, kranten, journalisten die zo'n beetje gaan graven en onderste steen boven willen halen. Hoe is het met de media in Rusland? Nou, media en, en parlement gaan natuurlijk in een land als Nederland uh, samen op als er een incident is van, van, van enige omvang. Hè, dan krijg je ook Kamervragen en de en, en media gaan er inderdaad allemaal afzonderlijke onderzoeken naar instellen. Hier is dat natuurlijk een probleem, want het parlement functioneert niet, functioneert niet als het zou moeten in Rusland. En media, uh, nou, vrije media zijn er ook niet echt, behalve dan hele kleine op het internet en een paar kranten. Uh, maar wat je nu wel ziet is het belang van de sociale media, zoals Facebook bijvoorbeeld... Waar dit, deze die in is gedaan, de Zwarte Zee, een van de centrale thema's is op dit moment. En, en daar, ja, daar wordt heel erg veel aandacht besteed uh, aan, uh, aan alle inzet-outs van de mogelijke oorzaken van deze dreiging. Correspondent Geert Grootkoerkamp over de overstromingen rond de Zwarte Zee. Vera net terug uit uh, Rusland van een Russisch avontuur van twee jaar. Wat, uh, wat, wat, wat gaat er door je heen is echt zo'n vraag die ik nooit had willen stellen. Maar ik doe het nu toch, als je dit nou, als je dit nou zo hoort... Ja, ik, ik begreep van uh, Kiesje Hekster, jullie collega ja. en west-correspondent in Moskou, dat um, uh, er ook geruchten zijn dat ze sluizen open hebben gezet. Ja, om een meer uh, dat uh, over aan het stromen ja. was, uh, um, om die te ontlasten zonder dat er gewaarschuwd is en dat dat vanavond weer moet gaan gebeuren. Nou, en ook om een marinehaven te sparen. Die, ja. uh, en dan wordt ja. er dus een stadje opgeofferd. Wordt een stadje opgeofferd dan? Dat is een verhaal dat gaat. Ja. Maar goed, via de, wat hij al zei, via de sociale media krijg je eigenlijk de beste informatie. Want um, ja, die onderzoekscommissies, die moet je, de Russen die vragen zich altijd af wat daar nou uitkomt. En wat daar nou van waar is en of dat enige zin heeft. Dus uh, Twitter, Facebook, dat zijn eigenlijk de media waar de mensen de meest ja, betrouwbare informatie vandaan halen. Maar je bent in dat gebied geweest? Ja. Wat, wat, hoe moeten we dat voorstellen? Het is een prachtig gebied. Het is eigenlijk het meest uh, vruchtbaar gebied van, uh, van Rusland. Uh, de Russen importeren alles, omdat uh, de oligarchen daar meer aan verdienen dan het zelf verbouwen. Maar krasnodar region zou de hele, heel Rusland, hele populaties ongeveer kunnen voeden. Ja, ja. En, uh, ja, dat heeft natuurlijk wel te maken met, ook met het klimaat dat daar zit, maar ook de, de combinatie met warmte en uh, hele vruchtbare grond. Heb je Poetin ontmoet? Nee, nee. nee Ik heb wel een keer maar... gehad bij dat hij een toespraak heeft gehouden. Dan zit je acht meter van hem vandaan en dan denk je. Het is ja, toch wat apart. denk je dan? Ja, apart. Maar ja. je keek een beetje erbij, zo van wat een rare man. Toen je dat Nee, toen je heel omschreef. apart. Het dat, ja, is iemand die zo ver weg zijn waar je alleen maar verhalen van hoort. En dan. Ja. Staan, nou, er, een, voor, een voorrecht om bij hem uh, een voorrecht om Nee, zo te voelde ik maken. het niet, en? gewoon heel apart dat je ja. daar zit. En, en nou, voor het in die zin dat je, ja, daar kom je normaal gesproken natuurlijk Precies. nooit. Ja, ja. Ja. Je hebt een heel Russisch avontuur achter de rug. Wanneer, uh, want je hebt een bepaald beeld natuurlijk, als je naar Rusland gaat, heb je misschien een bepaald beeld van het land. Van wie, wanneer was je eerste momentje dat je dacht van, nou, ik ben nu toch wel in een heel andere wereld terechtgekomen? Um, ja, eigenlijk op het moment dat je aankomt. Ja, <laughs> Direct al. vertel Vertel. Nou, het begon er met dat ik twee uur moest wachten voordat ik eindelijk door de douane heen kwam. Uh, wat nu trouwens heel goed is. Uh, je hoeft nu minder te wachten in, in uh, Moskou dan hier in Amsterdam. Dus de verbeteringen zijn er wel. Maar ja, het, het meest bizarre is toch wel dat er was het eerste jaar een, een uh, grote vergadering met... Uh, allereerste divisieclubs, omdat uh, die opgeven werd vanwege de corruptie... omdat geen wedstrijd eigenlijk een sportwedstrijd was... maar alles uh, geregeld werd, uh -huh. vooraf en achteraf. <laughs> um, en onze, uh, onze voorzitter uh, zou in die vergadering die hele eerste divisie opheffen... in de bond halen en opnieuw starten. En daar waren dus alle ja, big bosses van alle clubs met de bodyguards. Ik kom, uh, om, wij zaten op de zesde verdieping, de directeurse verdieping... en ik kom de lift uit... En ik zie al die bodyguards waar je in drie seconden... gelijk ook de hiërarchie ertussen tussen ziet. Met de op tafel. <laughs> en, dus ik loop naar mijn man, Bert van Lingen... assistent van Dik Advocaat. En ik zeg, wat doen we? Gaan we naar huis? Of... En zijn reactie zal ik nooit vergeten. Hij zegt, ik denk dat dit de meest veilige plek... van gesloten <laughs> is op dit moment. Ja, dat, wel het als, dat, dat is, wel, het is wel... Op dat moment denk je... waar zijn weer terechtgekomen. Ja. Maar goed... Je merkt ook heel snel dat onze westerse waarheid is niet de enige waarheid is. Hm? En um, het functioneert allemaal. En als je de achtergrond van de Russen uh, ja, een beetje doorgrond en, en een beetje te weten komt... hoe dat allemaal is ontstaan met al die Tsaren en al die oorlogen... en al die mensen die elkaar niet konden vertrouwen... En... Ja, dan begin je ook te begrijpen waarom het is zoals het is. Maar hoe lang duurt dat? Want je komt daar als technisch directeur van het vrouwenelftal. Uh, je wil daar iets op gaan starten. Maar dan moet je dus door al die ja, lijntjes heen prikken. Je moet er doorheen kijken. Ja. Nou, we tijd hadden heel gekost? veel hulp van de general secretary, uh, Maxim Pogorilov. En uh, dat was een fantastische vent. En die, die regelde alles, die bracht structuur aan. En... Maar die verdween ineens. Oh. En we weten nog steeds niet waarom. En vanaf dat moment was het inderdaad niet meer te de gronden... Nou, hij verdween in de zin van, uh, hij Weg. was de baan kwijt? Of was hij letterlijk hij van Hij stapte op, nee, nee, hij stopte oh, op. Nee, we hebben ja. nog steeds <laughs> contact met een... Met een steen ergens in een rivier of zo. Nee, maar mensen moeten ook begrijpen dat ik heb me uh, persoonlijk in Moskou... volledig veilig gevoeld. Als ik daar om half één met de metro moet, is er geen enkel probleem. Dat zou ik in Amsterdam niet in mijn hoofd halen. Ja, schiet me nou nog even dat verhaal van die iPhone te binnen. Want jij keek me net met grote ogen aan van, waar heb je het over? En toen schoot het in één keer van, of dacht je van, hoe weet jij dat nou? Ja, inderdaad, maar ik... <laughs> realiseerde ik me dat ik een soort waarschuwingstwitter de wereld in heb gegooid. Wat is er gebeurd? Nou, mijn, mijn iPhone was ineens weg. En ik wist zeker dat ik het uh, bij de security in de bak had gehad... en dat de bak leeg was. Omdat op het vliegveld. Ik op het vliegveld. Ja. Met um, die poortjes, om de, de, de ja, te lopen dat? Ja, ja. en uh, ik had, uh, op mijn iPad had ik uh, Find My iPhone, de app. <lacht> dus ik internetconnectie bij de lounge geraakt <lacht> En om een lang verhaal kort te maken, ik wist dus precies waar die lag. En uh, nou, dat was er echt niet. En uh, ze kon nergens. Nee, het was daar echt niet. Dus toen, via een informatiebaan, politie erbij gehaald. En die komen dan met kogelvrije vessen ook weer uh, met grote keuken. <laughs> <Klassicals. laughs> en toen binnen vijf seconden had ik hem. Ja. ja. Kijk, nou, uh, maar om, omdat ik wist waar hij. Omdat ik kon laten zien, hij ligt hier. Hij was gewoon gejat. En iemand van de douane die had het ja. gewoon in zijn zak gestopt. Ja, dat, was, dat zal een wende zijn. En, want ik kreeg ook allerlei twitters terug, inderdaad. Van uh, nou, je bent niet de enige. En, uh, dus ja, de tip. Ja. Uh, het schijnt ook in Nederland te gebeuren. iPad, iPhone, in je tas, rits dicht en dan er doorheen. En die app ja. installeren. En die app installeren, ja. Ik ja, ja, ja, ja, ben niet, niet van vinden. Apple, maar het is wel een fantastisch, uh, hm. <laughs> fantastisch uitvinding. Zeg maar, uh, je hebt daar, uh, heb je daar eigenlijk wel goed kunnen werken? Want uh, ik begrijp dat uh, je daar probeert wat op te bouwen. Ja. Maar goed, je bent nu alweer terug. En, euh, hmm. nou, ja, alweer. E... We hadden een contract voor twee jaar... met de ja, optie maar, voor nog twee jaar. in twee jaar kun je, je toch niet iets opbouwen? En nu, uh, nee, en en nu en gaat het helemaal anders We blijven om toch wel stappen te kunnen zetten. Aan de andere kant, de voorzitter is uh, twee weken geleden opgestapt... naar aanleiding van de resultaten op het EK. Dat zou, de, zou hier nooit gebeuren, want juist de voorzitter... moet continuïteit uh, waarborgen. En Van Praag stapt echt niet op, omdat het uh, Nederland zelf... al drie wedstrijden heeft verloren. Nee, de Bondscoach stapt op bij ons inderdaad. Of Bert van Oostwijn in dit geval. Had ook gekund hè? Nou, dat is de professional. Maar uh, meneer Versenko is de voorzitter was de voorzitter van de Russische voetbalbond. Ja. En ik heb begrepen dat dat te maken heeft met de, met de steden, geloof ik. Ik geloof dat nu iedereen vervangen wordt, maar die komen dan moeten dan allemaal weer uit Sint Petersburg komen. Nee, Versenko, zijn oorsprong ligt in Sint Petersburg. Dus twee derde van de staf, in ieder geval de gehele top. En, en iedereen, ook al het ondersteunende personeel, kwam uit Sint Petersburg. Dus ineens was twee derde van de staf weg. En wij hoorden ook dat zijn. Klen, omdat hij ons had aangesteld. Dus daar ging Vera Pauw ook? Ja, al was de beslissing wel eerder gevallen... maar de beslissing dat hij weg moest... was van hoge hand ja. ook wel eerder gevallen, ja. hebben we begrepen. Wat ja. heb je wel kunnen ja. bereiken? Um, ja met, een met, terugkomen. ja, met een man hebben we daar wel veel over gehad. Wat hebben we nou eigenlijk bereikt? Omdat de stappen die je hebt gezet... We hebben een academie opgezet. Een nieuwe academie. De opleidingen binnen de bond gehaald. Uh, gekoppeld aan de UEFA lic licentiering. Dus da daar zijn wel stappen in gezet. Ik heb stappen kunnen zetten binnen de competitie. Uh, trainingsmethodes hebben we kunnen aanraken. Wel, maar, welke methodes bijvoorbeeld? Wat, wat doen zij bijvoorbeeld niet wat jij wel heel graag wilde... en je ook is gelukt inmiddels? Nou... Om het simpel te zeggen, zij uh, functioneren eigenlijk alleen maar op duurniveau. Dus ze uh, hebben alleen maar duur lopen, alleen maar duurtraining. Kunnen rennen als de beste. Alles, ja, en twee uur, vier uur, zes uur per dag uh, is heel normaal. Um, dus ze functioneren altijd op zeg maar 80 70 van hun maximale vermogen. En zo zien wedstrijden er ook uit. Maar kunnen ze ook een beetje ballen? Dat kunnen, ze zeker. Ja. Ja, dat kunnen ze zeker, alleen internationaal eh, ja, kun, moet je explosief zijn. En als je zo lang traint op een, op een submaximaal niveau... dan ben je niet meer explosief, dus dat misten ze vooral. Maar hoe gaat het straks verder, want jij bent nu weg. Ja. En wordt het dan weer opgepikt of gaan ze weer op de oude voet verder? Ja, ik, ik ben zo, zo iemand die zo maar gek maar je... is om toch wat achter te willen laten. Dus ik heb samen met mijn staf een plan gemaakt voor de komende vier jaar waarin alles omschreven staat en dat alleen de data er nog achter hoeven. Um, met hele filosofie en alles wat, dat daar afvast, wat, wat daarvan terechtkomt, dat, dat ja, weet je niet. ik hoop het. Ze hebben beloofd dat ze erop door zouden bouwen. Maar dat soort dingen ja. wat je noemt, van, ja. Ja, het gaat om explosiviteit, het gaat ja. om uh, interval, uh, snelheid. Dat, ja, is, er toch, zijn dat is op zich toch mensen... niet vernieuwend, dat weten zij al weten. Nee, dat is niet, nee, maar daar wel. Daar maar wel. wie zit er nu dan? Wie, die, wie mij vervangt? Ja? Nog niemand. Okay. Er moet eerst een nieuwe voorzitter komen. En die gaat zijn clan weer vormen. Ja, want die uh, gaat toch nooit dan met jou zo van... oh, zo moet het. Nou, dan ga ik dan eens even twee jaar doen. Oh, nee, mijn dat, voorganger heeft een plan achtergelaten. Ja, laten, precies. Laten nou, vandaar dat ik ook zeg, ik ben een beetje gek. Maar dat, ik heb dan toch de illusie dat ja. als ik in ieder geval wat achterlaat... misschien dat er dan nog iets mee, uh, mee gebeurt. En ja, ik ben toch te veel professional om, het, om dan maar weg te lopen. En, en okay. hoe is het met die speelsters? Weet je, de, de spelers in, in Nederland hebben altijd best wel veel... Uh, te melden in de pers ja. en zo. Maar hebben speelsers ook nog iets te zeggen daar... onder nee. andere over hun bondscoach? Nee. Um, ik werd na een jaar um, technisch directeurschap... werd ik min of meer gedwongen. Ze waren een jaar aan mijn mm -hmm. hoofd dat dat bondscoach moest worden. Maar Igor Shalimov was bondscoach. Coach, en dat is een van de tops, ex-topspelers van uh, Rusland. En die had zijn nek dus uitgestoken om het vrouwenvoetbal te gaan coachen. Wow. En ik zei, ja, ik ga hem dan niet vervangen. Klaar. En op een gegeven moment werd hij druk zo, hebben ze hem weggepromoveerd en moest ik dat team gaan, gaan coachen. Dus veel Bombari, televisie, enzovoort. Na een maand werd me verteld dat ik er weer vanaf moest. Um, met onder het mom van, je bent de beste technische directeur die we kunnen vinden... je moet daar je aandacht aan besteden. Dus ik denk, nee, dat, dat, dus die speelsters die voelen al, er wordt met hun gesold... en dat gaat allemaal maar door en niet... Maar wat bleek uh, was dat. Uh, de Bond die zit in grote geldproblemen, nog steeds. Uh, is, uh, Rusland is heel rijk, maar het zit in de verkeerde broekzakken. En uh, uh, ja, het vrouwenvoetbal werd eigenlijk min of meer gekocht. Uh, een oligarch die nam de, de kosten op zich. En die zette. Dit was het eigenaar van een club, van een vrouwenclub. En zette zijn coach op dat team. Zijn spelers, ook de bankzitters, zitten nu in dat team. En alleen voor de buitenlandse spelers van zijn club... worden speelsers uit andere clubs gehaald. Waanzin. En dan denk je, ja, wat, wat ga, ga, ik, ga ik stoppen? Ga ik Hoe, terug naar huis? huis je uh, ja, op het begin weet je niet wat er gebeurt. Op een gegeven moment ga je begrijpen wat er aan de hand is. En dan denk je, ja, als ik wegloop, dan houdt het dus helemaal op. En dan hebben die meiden niemand meer. Maar mocht jij wel zelf bepalen wie je opstelde? Nou, waarschijnlijk dus niet, want ik maakte gewoon de selectie van de beste speelsers... en er waren niet alle speelsers van zijn club. <laughs> dus ik denk dat dat, ja. dat, dat toch echt dat wel een grote maand heeft gespeeld. Ja, maar, uh, maar aan de hij... andere kant respecteer ik die man wel weer. Want um, als je even je eigen westerse gedachten weglaat, uh, haalt wel alle goede bedoelingen. Hij zegt, ja, die spe meiden spelen bij elkaar en dan krijgen we meer re betere resultaten... en ik stop het geld erin en ik vind dat het zo moet... En, nou ja, en hij compenseerde mij dan weer dat ik videoanalyse systemen kon ja. aanschaffen en zo. En zo werkt dat daar. Ja. Um, je bent nu terug in Nederland. Uh, maar goed, bloed gaat uh, waar, het, uh, kruipt waar het niet gaan kan, om maar te zeggen. Of in dit geval juist wel waar het gaan kan. Heb je al een nieuwe club? Nee. nee. Ja, je zegt het met zo'n lach dat er. Uh, <lacht> ik rottermorgen... <met> die vraag <lacht> <ieder> niet. <krijgen. lacht> ja. um, uh, Wat hadden je bij Ajax verwacht? Mijn man uh, uh, die gaat met pensioen per, uh, vandaag, die 66. En, ja. Maar die gaat ook helemaal niks meer doen. Dat zegt hij. Dat zijn ja, niks meer ja, gaan doen. Maar, maar ik dat geloof je nooit. niet. Maar <laughs> we, gaan, nee, jawel, we gaan in ieder geval eerst eens tijd uh, met elkaar doorbrengen. Want uh, na twintig jaar hebben we dat nog steeds niet gedaan. En ik ga zelf voor de FIFA aan de gang. En ik heb afgesproken niet meer dan een week per maand. Maar ik begin al met een hele maand in augustus, september. Wat ga je? <laughs> wat je? Eerst naar Azerbeidzjan voor een cursus, een coachcursus. En vandaar ook naar Tokio, naar Japan eh, als hoofd van de Technical Study Group op het WK20 voor vrouwen. Kijk eens aan, zo zie je nog eens wat van de wereld. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. Carnaval van de Gardigans. Uh, ik we dachten we gaan een tune doen van Marcella Misker. Marcella, naam. Jij, jij hebt helemaal geen tune. Oh. Ja, Marcella heeft geen tune. Ja, dat is toch bizar eigenlijk. Wil je wat jij ge geen tune, Marcella? <laughs> <laughs> bye bye Andy. Kan je <laughs> ja, bye bye Andy. Inderdaad. Hij hey, redde het niet. Uh, uh, vandaag heb je heb je genoten van de finale? Federer ja. tegen Murray. Ja. Ik moet zeggen, de laatste dertig jaar dat ik in tennis zit en, en, en het volg, vond ik dit wel een van de meest uh, emotionele en historische finales. Natuurlijk was die wedstrijd van Federer in 2009, toen hij Roland Garros won, enorm emotioneel. Maar ja, hij speelde toen tegen Robin Söderling. Uh, van tevoren zei je, nou, dat, dat, dat, dat gaat hij wel winnen. En alleen Federer kon daar geschiedenis schrijven. Nu had je twee mannen die ja, zo'n groot geschiedenisboek konden schrijven. Murray, ja, 46 jaar na dato, want Fred Perry's winst op Wimbledon... kon hij de eerste Brit worden. Hij kon zijn eerste Grand Slam winnen. Uh, de emoties, de hysteria in, in Groot-Brittannië over ja, zijn optreden in de finale... En daartegenover Roger Federer, die ja, zijn zevende titel kon pakken. Sempers kon evenaren. Weer opnieuw nummer één worden van de wereld. Dat record met Piet Sampras van het aantal weken op nummer één... nu ook in zijn zak stoppen. Ja, ongelooflijk wat er gebeurde. En dan was het ook nog eens een, een, een, een match ja, een, van ontzettend hoog niveau... Alles droppend eraan, de spanning, uh, de homeplayer met Andy... en dan uiteindelijk ja toch de, de meester, Roger Federer. Ik kan niet anders zeggen hoe, hoe hij dit toernooi speelde... vooral de laatste twee wedstrijden. Ik had het niet gedacht. Nee, even, even over Murray nog. Uh, zijn familie hield het niet droog. Uh, hij hield het niet droog. Ik ook Ro niet. Roger Federer <laughs> hield het droog. Ja, dat vroeg ik me af. W ja. Op de tribune... Ja. ja, nee. Maar je zag mensen links en rechts huilen. Mannen, vrouwen. Maar natuurlijk de naaste familieleden en, en, en die zelf. En ja, dat is het mooie van sport. Daar kijk je voor. Ik, ik bedoelde, ik, ik heb dat met ieder Grand Slam met een winnaar... die dan zijn speech doet. Maar hij, de verliezer... En, ja, het, het, dat was ontzettend emotioneel. Nou, ik was blij dat, dat de radioflits voorbij was, want ik kon echt niet meer praten. Ik Mooi. had het ook uh, te kwaad. Nee, nou, gaan we je nu ik... even aan het huilen brengen? Komt -ie. <laughs> nee, nee, nee. Ja, ja, ja, ja, ja, let op, kom maar. Nee, nee, Everybody, nee. Everybody uh, always talks about the pressure <laughs> of playing at Wimbledon, how, how tough it is. But um, the, it's not the, the people watching. They make it so much easier to play. The support has been, been incredible, so... Zo. Ja. Komen ze weer, die tranen, Marcel? Nee, nee, nee. Ik hou het nu droog. Ik weet wat er kwam. Weet je. Dus maar. Fantastisch. Ja. Binnenkort is hij er weer in Londen. Uh, Federer. Daar hebben we het nu weer even over. Ja. Nummer 1 van de wereld bij de Olympische Spelen. Ik had het er met Tjerk even over dat er een periode geweest... dat iedereen dacht, het is voorbij. Ja. Uh, ik vroeg hem ook, komt er eigenlijk een achtste keer dat hij, uh, dat hij Wimbledon pakt? Begint hij met zijn, uh, zijn semi-wederopstanding, om maar zo te zeggen, door uh, op te spelen heel goed te presteren, denk je? Nou, ik denk dat hij op de Spelen sowieso goed gaat presteren. Op de een of andere manier staat mij bij... dat in al die persconferenties die Federer de laatste acht maanden... zo'n beetje heeft gegeven... eigenlijk is het begonnen na zijn verlies in de halve finale van de US Open. Matchpoints hebben tegen Djokovic, daar verliezen. Dat heeft hem zo ongelooflijk pijn gedaan. Toen heeft hij bij zichzelf gezegd... nu ga ik er toch nog een keertje tegenaan. Ik heb mijn doel... Dat is wimmelen volgend jaar en Goud op te Spelen. En dat bleef hij herhalen. En ja, ik heb bij sommige persconferenties bijgezeten. En iedereen zo'n beetje van, nou, mm, gaat hij dat wel halen? Ik denk het niet. Het is nu toch Djokovic, Djokovic, Djokovic. Ik dacht het ook hoor, to be honest. Maar uh, hij heeft het geflikt. Hij heeft een plan bedacht vorig jaar september. We zagen het al in het najaar bij dat indoorcircuit. De ATP Tour Finals, hoe hij dat op zijn naam schreef was ook indrukwekkend. Uh, begin dit jaar speelde hij weer heel erg sterk. En uh, hij heeft een plannetje gehad. Hij heeft daar alles voor gedaan. Uh, zijn trainingskampen uh, weer extra hard getraind met zijn conditietrainer. En uh, het is uitgekomen. Want hij wist dat hij deze periode de punten kon pakken. Vorig jaar kwartfinale verloren. Uh, Roland Garros ook niet gewonnen. En Djokovic en Nadal hebben daar natuurlijk heel goed gespeeld en veel punten gehaald. Dus hij wist... Als ik op een goed speel, dan kan ik die nummer één weer pakken. En dat is volgens mij zijn motivatie geweest. En het is uitgekomen. Hmm. Waar denk je dan dat hij uh, overweegt te stoppen? Als hij goud haalt bij de Spelen, een mooi moment, dit was het? Nee, hij gaat volgens mij gewoon door. Hij heeft al over Rio de Janeiro uh, gepraat, hmm. Olympische Spelen. Ja. ja, je weet het nooit hoor, maar als je dan die twee dochtertjes van hem weer ziet... de tweeling, die, die zijn bijna drie jaar, die maken het nu iets bewuster mee... Hij, hij speelt ook voor zijn kinderen, hij zegt, ja, dit is a dream come true. Dat zijn kinderen hem dus wimbledon kunnen zien winnen. Ah, hij gaat niet stoppen. Geloof, nee, ik. Nee, ik, nou, dat al, geloof al, ik niet niet. Ooit wel, hoor. Jawel, nee, maar dat zei ik het begin van de uitzending al. Ik geloof er niks van dat hij nu op een moment zit dat hij denkt van, nou, ik speel de Olympische Spelen nog en dan stop ik. Daar is hij en nog te veel liefhebben van, van ook. Hij, hij vindt het gewoon te mooi, volgens mij. Marcella, dus, uh, wordt, Marcelle, wordt trouwens al gediscussieerd over dat dak op Wimmelden? Dat dat te veel in het voordeel is van bepaalde spelers? Of uh, heb je daar nog geen geluiden over? Gehoord? We hebben nog 30, nou, 30, 30, 30 seconden, Marcel. Ja, Het dak is een issue geweest. Ze hebben het meer gebruikt dan ooit. Maar het weer is natuurlijk dramatisch. Het stort nu ook weer naar beneden. Maar het was wel in het voordeel van Velen Dat is ja. wel naar voren gekomen in de persconferentie. Dat klopt. En zo pakte die... Nee, titel nummer 7. Een mooie. Op ja. En dankjewel, Fred Perry Michelle. blijft de uh, ja. laatste. Uh, Zullen we dat ook nog ja. even vermelden? Ja. ja. Goed, dank je wel, Marcella. Ja. Uh, volgend uur praten we nog met uh, Margit Theeuwen, Vera Pauw en Tjerk Bochstra. Tot zometeen. Weet jij wie de beste Nederlandse renner was in de Tour van 2011?